In het drieluik van de waar we Paulus zijn onderwijs bespreken, hebben we het over de gedeeltelijke verharding van Israël. Daar spreekt Paulus over. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. Paulus spreekt over, uh, heel veel over Israël, hebben we gezien de afgelopen twee afleveringen. En nu in deze derde aflevering gaan we het hebben over de verharding, de gedeeltelijke verharding. Wat bedoel je daar precies mee? Wat bedoelt Paulus daar precies mee? Ja, dat is nog een verschil natuurlijk soms, Ja. maar hebben... uh, ja. het is een, een, een mysterie staat er. Ja. Het is een geheimenis. Ja. Dus daarom zitten we aan een, een zeer teer onderwerp. Mm -hmm. En ik kom er altijd met vrij veel aarzeling overheen. Ja. Kijk, dat lees ik toch maar even de Bijbel, Romeinen 11. Mm -hmm. Romeinen 11 vers 25. Daar zegt hij, want broeders, omdat gij niet eigenwijs zou zijn, Nee, en kijken de zusters allemaal eens, uh, heb ik het niet altijd gezegd, <laughs> kijken <laughs> ze naar deze tekst. <laughs> maar broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, ja. nou de tragiek is dat vele kerken al uh, zo'n zo, zo 18, 1900 jaar eigenwijs zijn. Mm -hmm. Opdat gij niet eigenwijs zat zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim, dit geheimnis, mysterion. Ja. Dat is dus een geheimnis, dat, dat is niet moeilijk te begrijpen. Mm -hmm. Wat is het geheimnis? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Ja. De kerken die hebben altijd gezegd, die verhardden Joden. En daar legt Paulus niet de nadruk op. Paulus die zegt een gedeeltelijke verharding. Ja. Nou, dan gaan we daar dus de nadruk op leggen. Want, want wat betekent gedeeltelijk? Gede ja, dat, nee, <laughs> dat is een goede we vraag. Niet, maar we weten natuurlijk wat gedeeltelijk betekent. Maar ja. wat uh, in dit voor een deel, ja. niet voor alles. Maar welk deel? Een gedeelte van de waarheid. We hebben de vorige keer gezien mm -hmm. dat het voordeel van de Jood is, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ja. Dus dat hoort bij het deel mm -hmm. wat ze nog hebben. Ja. En, en, en hun zijn de belofte. Dat is het deel waar God nu aan bezig is om aan hen te vervullen, ja. dat deel. Mm -hmm. Welk deel zijn ze in verhard? Dat is het deel van de identiteit van de Messias. Mm. Van het feit dat de Messias twee aspecten heeft. Ja. Het leidende aspect, uit Aha. Jezaja 53, Aha. en het koninklijke aspect, als hij ja. terugkomt, in zijn handen alle macht in de hemel op de aarde om vrede, recht en gerechtigheid mm -hmm. te brengen, en om al de belofte aan Israël te vervullen. Ja, dat, dat, dat is er nog niet gekomen. Mm -hmm. En daar staat hier ook in een gedeeltelijke verharding. En er staat hier ook, totdat, dus er is nog een tot dat ook. Ja, tot ja. dus een, een bepaalde tijd. Tot een bepaalde tijd. De volheid der heidenen binnengaat. Dus dat is, dan moeten we straks nog even kijken. Wat betekent die volheid der heidenen? Ja, daar kun je ook van alles bij bedenken. Ja, nou, nee, we bedenken <laughs> niet van alles. We gaan gewoon naar de Bijbel <laughs> kijken. En dat is het probleem ja. met een heleboel theologen. Die bedenken van alles. Ja, precies. Maar wij moeten de Bijbel laten spreken. Nee, dat gaan we straks doen. Ja. Nu ook al. En er staat al dus. Zal heel Israël behouden worden. Ja. Er was uh, mevrouw Rebecca de Graaf, een Joodse gelovige Joodse vrouw die in Jezus geloofde. kwam een deftige meneer en die zegt mevrouw de Graaf, hier wordt toch alleen bedoeld door Paulus de, de Messiaanse Joden? Mm. Mevrouw de Graaf die keek er een zuur aan, ze kon vinnig, uh, vinnig kijken. Mm -hmm. En uh, u bedoelt misschien ook alle gelovige Joden, misschien de orthodoxe Joden ook. Wat bedoelt u dan, mevrouw? Nou, als de Heer hier zegt, gans Israël, heel Israël, denkt u dat de Heer dat wat minder zal bedoelen? Ja, ja. Uh -huh. ja. En dan staat een stukje verder ja. ook, staat er hier, God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten in vers 32, om zich over hen allen te ontfermen. Hmm. Dus het komt goed met heel Israël. Ja. En dat, tot dat, daar gaan we nog straks... Dat lijkt me toch voor heel veel mensen een, een, een moeilijk begrip, hè, als je... Uh, als je als je weet dat uh, zeg maar dat je de Jezus, de Heer Jezus moet aannemen uh, als Heer en Verlosser, uh, en dat er nu zoveel uh, Joden zijn die niks met Jezus als Messias hebben, dat is voor uh, Christenen denk ik ook de bottleneck om uh, om zeg maar toch die vervangingstheorie aan te nemen. Zo van, ja, je, je zegt het erg vriendelijk. Nou ja, zo ben ik moet je dat zeggen. <laughs> zo proberen we dat te doen. Ja, ja maar uh, dat, dat is ook zo. Ja. Er kom, daar kom ik wel straks even ja. op. Want <coughs> dit plan, daar gaan we even kijken. Mm -hmm. Dit plan is van God, van het allereerste begin van Israël af vastgelegd. Ja. Kijk maar eens naar hij, Deuteronomium. Hij had er een bedoeling mee. Hij had er een bedoeling mee, daar komen we straks Want ik heb drie vragen: ja. uh, die verharding, wie, hoe lang zal het duren mm -hmm. en waarom is die verharding? Okay. Ja. Dan gaan we eerst eens kijken naar de Deuteronomium 29. Ik heb even die tekst opgeschreven. En dat is Mozes, die spreekt tegen het volk Israël, ja. dat net uit Egypte komt, net geboren is. Mm -hmm. En dan zegt hij in vers 4, Maar de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag. Toen is die gedeeltelijke verharding al ingegaan. Dat is wat. Ja. Dat is al in, bij het begin af. Het is een plan dat van het begin af aan al op Israël gelegd is. En als we dan naar Jezaja 6 gaan kijken, want we gaan een stapje verder. Als je, ja. uh, Jezaja 6. Er krijgt Jezaja een fantastisch visioen van God. Hij ziet de Heer zitten op een grote troon. En als een profeet een visioen krijgt, dan heeft God een belangrijke waarheid voor hem. Mm -hmm. Wat is die waarheid van Jezaja 6 dan? Hij ziet die heren zitten en hij wordt verzoend door een kool van het altaar. En dan zegt de Heer in vers 8, wie zal ik voor mij uitstenden? Wie zal ik sturen? En Jezaja zegt, zend mij heren. En dan komt het. En toen zei de Heer: vers 9, ga zeg tot dit volk, tot Israël, mm -hmm. hoort al door maar verstaat niet...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 En, en door heel Jezaja heen zie je dat. Maar dat is te veel om dat allemaal uh, te gaan vermelden. Alleen, gaan we nu een stapje verder naar de Heer Jezus. Dat is ook niet echt een leuke bediening, want je zou denken: nee, van. Maar ja, straks ik, gaan we kijken, als waarom? Je gaat, als je gaat preken, wil je toch gewoon naar het land. Natuurlijk. He? En, maar, en, en hij moest spreken en, en het, het mocht niet, niet landen. Ja, maar er was nog iemand die dat deed. Het ja. was de Heer Jezus. Uh -huh. Kijk maar eens naar Lucas. Lucas 8. Ik heb dat allemaal opgeschreven. Want het zijn te veel teksten die hierover gaan. Mm -hmm. En Lukas 8, vers 9 en vers 10. De discipelen vroegen aan Jezus wat de bedoeling van deze gelijkenis was. De Heer had het over de gelijkenis van de zaaier. Ja. Wat de bedoeling was. En Jezus zei, aan jullie is gegeven de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. Heb je dat geheimenis weer? Zij horen dus bij dat kleine overblijfsel. Ja, dat, hij hoort erbij. Dat geheimenis van het koninkrijk te kennen. Maar aan anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen. Mm -hmm. Waarom sprak de heer Jezus in gelijkenissen? En dan staat er iets wat ik verschrikkelijk vind. Ik vond het niet eerlijk, eerlijk mm -hmm. gezegd. Opdat zij zienden niet zien en hoorden niet zullen begrijpen. Ja. Dus de heer Jezus sprak expres in gelijkenissen. Zodat ze het geheimenis niet zouden zien. Ja. Op een kleine groep na. Ja. En dan vinden we daar nog een tekst in. In Johannes 12. En jij hebt al begrepen natuurlijk dat de Heer Jezus eigenlijk hier Isaiah 6 citeert. Ook datzelfde op dat. Ja, ja. Dan gaan we naar Johannes 12. In Johannes 12, daar zijn er allemaal wonderen. In vers 37, hij had veel tekenen gedaan en ze geloofden niet. En in vers 38, opdat het woord van de profeet Isaiah vervuld werd toen hij sprak, wie heeft geloofd, Heer, wat, wat hij van ons hoorde. En dan staat er in vers 39, hierom konden zij niet geloven. Oh, die joden geloven niet. Zij konden niet geloven, zegt de schrift. Ja. Hoe zeggen ze dan om hun zonden? Nou, wie dat zegt, mag wel eerst maar aan zijn eigen gaan denken. En ik aan de mijne. Ja. Ja, dat is een gebrek aan, aan een geestelijke bescheidenheid. Mm -hmm. Nou, hierom konden zij niet geloven, omdat Jezaja ergens anders gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard... Dat zij niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zij zich zouden bekeren. Hmm. Dat is weer hetzelfde wat in Deuteronomium door de Mozes gezegd is. Wat Jezaja in Jezaja 6 gezegd heeft. Wat de Heer Jezus zei over de gelijkenissen. Zegt hier de schrift over de verharding, die gedeeltelijke verharding van Israël. Ja, maar waarom dan wel, uh, zeg maar... Een kleine groep wel. Als we nu Actualiteit 2014 bekijken, dan weten we dat de groep Messiaanse Joden enorm aan het groeien is. Ja. Um, die vallen niet onder dit besluit. Daarom noemt Paulus zich ja. ook ergens een ontijdig geboren. Het heet tekst 1 natuurlijk wel. Een van ja. Ja. Uh, zij zijn de gelovige rest. Er is altijd in een land of een volk dat behouden wordt, is er altijd een rest op de grond waarvan God doorgaat met dat volk. Hmm. Dat was in de tijd van Elia, was dat zo. Ja. He, toen uh, zei Elia, oh de God, hij was helemaal overspannen, hij was zo deprie als, uh, als ik ooit maar zou kunnen zijn. En uh, de heer die ontbiedt hem bij de berg de Horeb. Ja. En die zei, wat doe je hier Elia? Ja, zegt hij, ze hebben uw profeten gedood, ik ben de enige die overgebleven is. Ja. Hij had wel beter geweten, want de minister van Agab, Obadja, had er al honderd gespaard van die profeten. Ja. Maar goed, hij was er wel depressief en dan kan dat er wel mee door. En uh, goed, dus toen zegt de Heer: nee, zegt hij, ik heb er mij zevenduizend overgelaten, ja. die hun knieën niet voor, David, voor, voor de baal. Voor, voor baal hadden gebogen. Ja. Ja. En Paulus die haalt dat aan, ook weer in dat hoofdstuk Romeinen 11, die zegt, uh, Elia die klaagt in Romeinen 11, vers 3, uw profeten hebben ze gedood, en vers 4, maar wat zegt dus godspraak? Ik heb mijn zevenduizenden overblijven, dus dat is een beeld van Elia, wat in het Nieuwe Testament ja. gaande is, en dat hier... Uh, die, die hun kniet voorbij hebben gebogen. Mm. Zo is er in de tegenwoordige tijd ook een rest, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Ja. Wat is die rest? Dat is waar God, ook, dat was in die tijd de gemeente, dat is waar God door zijn plan continueert. Mm. En die rest... Die is er ook in staat geweest om het oordeel van God over Jeruzalem 30, 35 jaar uit te stellen. Ja, wat is 35 jaar op de eeuwigheid? Voor die, voor die mensen die die 35 jaar meegemaakt hebben, dan was, is dat een lange ja, tijd geweest. Ja, precies. Ja. Want terwijl God, terwijl God al van plan was Jeruzalem meteen te vernietigen, ja. dat staat in Lucas, staat dat? Ja, alles is in de Bijbel. Nee, dat staat ook. Dat, dat staat in Lucas. Ja. In Lucas vertelt de heer Jezus een gelijkenis van een wijngaard. En de wijngaardenier, de, de baas van de wijngaard, was de heer God. Ja. En degene die de wijngaard verzorgde, dat was de heer Jezus. Ja. Nou, in die gelijkenis. Daar stond er een vijgenboom. En de eigenaar van de wijngaard die komt bij de wijngaardenier, bij de tuinman zal ik maar ja. zeggen. Mm -hmm. En die zegt tegen hem: Nou, ik, heb, ik kom al drie jaar hier bij je langs. En ik heb in drie jaar geen vrucht gezien. En de heer Jezus wist precies wat hij bedoelde, want ja, drie jaar had hij in zijn Gepijken. bediening gestaan. Als ja, ja. hij op aarde geweest om te prediken. Ja, uh, hak dat ding maar om, ik heb er niks meer aan. Ja. Uh, Finisht Israël. Begrijp hmm. ja, dat was Israël natuurlijk. Ja. En die fariseeën en de schriftgeleerden, en die willen allemaal niet geloven, hmm. de overpriesters. En toen zegt de heer Jezus, ik laat het nog eventjes, ik zal kijken of ik er nog wat aan kan doen. Ik zal spitten en ik zal er wat mest overheen gooien. Hmm. En, uh, en, en als hij dan geen vruchten geeft, dan is het afgelopen, dan, kunt u hem om, dan zal ik hem omhakken. Ja, ja. Nou, wat gebeurt? De heer Jezus die sterft en hij zendt de Heilige Geest. De mest komt er omheen, zal ja. ik maar zeggen. Ja, onheerbiedig ja, natuurlijk, beur. maar je begrijpt het, ik bedoel, ja, wat dat dat vruchtbaarheid geeft. Ja. En er zit er misschien geen water, water erbij. Zeg, dat is, ja, meer een beeld van water. <laughs> dat is een beter beeld, ja. Bedankt. Nou, wat gebeurt er dan? Dan komen daar, na nou Pinksteren, zo'n schatting 15.000 Messiaanse joden zitten daar. Ja. En dat is dan wat Paulus in Romeinen 11 noemt. Dat is dan, zo is er in de tegenwoordige tijd, Romeinen 11, mm -hmm. uh, vers uh, 8 of 9, uh, een, een overblijfsel gebleven. Ja. Romeinen 11 staat er, in de te vers 5 is het. Zo is er in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten. Dus dat overblijfsel er eigenlijk altijd zijn? Ja, nou we gaan we nog eventjes uh, nog verder wat er gebeurde. Mm -hmm. Toen kwamen de Romeinen uit de verte aan en de gelovige Joden in Jeruzalem, die hadden in de gaten wat de Heer Jezus gezegd had, zo, als je de Romeinen eraan zit te ja. komen, maak dat je wegkomt. Ja. Die zijn toen met z'n allen uit Jeruzalem naar Pella gevrucht, mm -hmm. dat ligt in Jordanië. En ja, toen was er geen gelovige rest meer en mm. toen is Jeruzalem ingestort. Ja. Het is wat. Nou. En, en, en dan vraag je je af, ook voor Nederland, waar zit die gelovige rest? Ja. Waar zit die gelovige rest? In Nederland. In Nederland, ja. <coughs> Want het geldt ook voor de heidenen. Neem nou bijvoorbeeld uh, Noach. Mm -hmm. uh, die predikte 120 jaar. En geen hond kwam tot bekering. Zo. Maar de Bijbel die zegt, in Hebreeën, Noach maakte de ark tot de redding van zijn gezin. Tja dat staat in Hebreeën staat, tot de redding van zijn gezin. Ja. En het is ook een ongelooflijk wonder dat die jongens, Sem, Gam en Javed, dat die niet tegen pa zeiden, pa, bekijk het maar, ja, precies. Je, je, je, bent niet, je bent niet goed, want dat je daar minder op zo'n heuveltje naar gaat zitten te bouwen, ja. terwijl de zee misschien uh, 10.000 kilometer hier vandaan is. Ja. En, en, en die vrouwen... Dat is helemaal een wonder dat die vrouwen <laughs> dat die meeging in de ark in. Yeah, yeah. En wat moet ik dan in zo stinkend hond met al die vieze beesten? Yeah. Nee? nee, dat is, maar hij bereidde de ark tot redding van zijn gezin. Mm -hmm. Ragab de Hoer was uh, een, een jonge vrouw die uh, veel wist. Yeah. Want ze kwamen natuurlijk in het café, mm -hmm. kwamen er veel mensen uit het buitenland en die hadden van de grote daden van God verteld. En ze geloofde. Ja. En, ze, en ze handelde op het geloof. Want ze verborg die twee verspieders. Ze handelde Zeker. op het geloof. Ja, precies. En uh, ze verborg die verspieders, riskeerde haar leven. Mm -hmm. En toen de soldaten weg waren, haalde ze die verspieders tevoorschijn. Jullie kunnen weg, hoor. Ontsnap nou maar. Maar ik moet één ding vragen. Want ik, ik geloof in jullie God. Ja. En ik geloof wat hij tegen Mozes gezegd heeft. Ja. En ik geloof dat Jericho eraan gaat. Willen jullie ook mij redden en mijn gezin? En mijn gezin. Precies. Hij heeft geen, had geen gezin, maar ja. de familie: ja. mijn pa en mijn ma, en mijn neef mm -hmm. mijn nichten, mijn ooms, en allemaal die er willen. Oké, okay, zei die verspieders: als jij zorgt, als wij komen, dat je in je huis zit en iedereen in jouw huis zit, iedereen die bij jou hoort, mm. eh, die bij jou in de gemeente werkt, die zal gered worden. Ja. Ongelooflijk. Dus als we zeg maar kijken naar de situatie eh, zoals die. Uh, door de eeuwen geweest is en zoals die eigenlijk nu nog is, dan zien we Israël. We zien een, een klein deel wat uh, de messi Messiaanse uh, gelovigen heet. Ja, ja. En we zien een groot deel uh, orthodoxe Joden en, en, en, en, seculiere, en seculiere Joden. joden. Uh, en die hebben eigenlijk allemaal nog die ervaring en die verblinding. Ja, en dan gaan we kijken wat daarmee gebeurt en, en nog tot hoe lang en waarom. Ja. We hebben nog ja. heel wat vragen. Ja, nou, eerst. Kijken wat er met die andere Joden ja. gebeurt. Mm -hmm. Laten we weer naar de Romeinenbrief kijken, want we blijven deze keer dus dicht bij de Bijbel. 11 vers 8. Mm -hmm. En in Romeinen 11 vers 8, daar staat... God gaf hen een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. Dat staat dan in de tekst die wij in Deuteronomium hebben gelezen. Ja. En er staat ook nog eens in Jezaja. Ja. Nee? Dus tijdens Golgotha sliep Israël. Ja. Waren ze eigenlijk verdoofd. Mm -hmm. Ogen om niet te zien, oren om alles te dicht. Ja. Konden dat niet ontvangen. Dus zij zijn slapend voorbij Golgotha gegaan. Mm -hmm. Slapend voorbij. Dus hoe is David tot geloof gekomen? Op grond van het oude verbond. Ja. Hoe is... Uh, nou ja, de profeten en al de gelovigen in Israël. En ze zijn dus gewoon goed aan voorbij gegaan. Dat, dat, dat, dat. dat kunnen ze niet zien, ja. want God heeft hun ogen verblind en heeft de geest van diepe slaap gegeven. Dus zij leven gewoon nog onder de termen van het oude verbond. Ja. Dat is het hele punt. Ja. Uh, dat, uh, God kan de tijd schuiven zoals hij wil. Want God is de Heer van de tijd. Ja. En zo leeft Israël als natie nog onder de termen en de voorwaarden van het oude verbond. Ja. Vandaar en, dat ze ook weer willen gaan offeren, vandaar dat ze een tempel willen hebben, enzovoort. Ja, en, en, die tempel die komt weer. Ja. En dan kunnen ze tenminste alle 613 geboden vervullen. Ja. er zijn er 613. <laughs> ja, ja. ja, maar 6, ja. van die 613 geboden gaan er 202 over de tempeldienst. Ja, precies. Ja. Dus, de, dus dat, dat moet ook allemaal nog gebeuren. Ja. En dat gaat gebeuren. Ja. Maar dan gaat het dus om, nou nu om, hoe lang? Ja. Hoe lang? Wanneer wordt dat verblind? Dat gaat gebeuren als het teken van de zoon des mensen in de wolken verschijnt. Dat is in de eindtijd. Daar hadden we het in een van de eerste aflevering. Dat zien we in Matthäus 24. Het reden van de eindtijd van de heer Jezus. Als de grote verdrukking voorbij is, en als al die rampen plaatsvinden zijn, dan... ...krijg je dan uh, in vers 29 aan het slot, terstond na die verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar glans niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. En dan, vers de, zal het teken van de zoon van de, des mensen aan de hemel verschijnen. Ja. Dan zal dat teken verschijnen. En wat is het teken van de zoon des mensen? De, de bodehanden. handen. De handen. Hoe weet ja. ik dat? Ja. Omdat... Thomas, de heer Jezus daaraan herkende. Mm -hmm. En Thomas zei, zolang het zijn teken in zijn handen en een wond in zijn zij en in zijn ja. voeten niet zie, zal ik geen zin, hij sprak <tus> goed Nederlands, zal ik geen zin, zal ik geloven, ja. zegt Thomas. Ja. En toen kwam de heer en de heer Jezus zegt, kijk eens, het teken in mijn handen. Mm -hmm. Thomas, voel maar. Ja. En de heer die knielt en zegt, mijn ja. Heer en mijn God. En, en, en dat was het teken voor de Emma Emmausgangels, Cleopas en zijn vriend. En die zaten daar ook te eten, ja. en ze waren verblind. Ja. Stom natuurlijk, want de Heer die legde ze de hele schrift uit. Ja, en ze zagen op een gegeven moment... En op zijn ze zegen, was. Ja, ja. Toen de Heer het brood zegende, ja, toen zagen ze het. Toen zagen ja. ze het. Is maar maar... Dat, dat is zeg maar één kant van de zaak, hè, dat, als ze de tekenen van, van de Heer Jezus zien. Maar er was ook een andere kant nog, namelijk de volheid van de heidenen moest... Ja, gebeuren. nou dan gaan we, dan moeten we dan toch nog weer naar Zacharia. Ja. En dat ja. is toch, ja, het, het Oude en het Nieuwe Testament het is één natuurlijk, het is één Bijbel. Dus uh, we maken daar geen problemen over. Zachariah. Dan gaan we kijken, waar staat dat? In Zachariah 12 daar staat dan: Als, Jer als Jeruzalem belegerd wordt, Aha. dan zal uh, de witstonde er ontstaan. Ik zal over het huis van David, vers 10, En de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Ja ze gaan allemaal bidden. Mm -hmm. de, de Sephardische, de Sephardische en, en, de, en de Askenazische Joden, die gaan al hun obstakels opzij zetten. Ja. En de Messiaanse Joden mm -hmm. mogen meebidden. En zelfs de seculiere Joden <coughs> gaan meebidden. Iedereen gaat bidden in Jeruzalem, met ja, huis. Geweldig. Nou, en dan zullen zij hem, nee de staat, zullen zij mij aanschouwen. Ja. Als wat lezers, de HS, kijkers de HSV-vertaling hebben, ja. en dat zullen velen hebben... Dan zullen ze zien dat er staat: mij aanschouwen. In mm -hmm. het originele Hebreeuws staat het ook: ze zullen dat mij is. aanschouwen ja. die zij doorstoken Dat is het moment mm -hmm. dat ze Yeshua zullen herkennen. Ja. Want iedereen kent het verhaal van de kruisiging. Tuurlijk. Ja. En, en dat, dat teken van de zoon des mensen zal over de hele wereld gaan. Ja. Want er staat: elk oog zal zien in ja. de Openbaring 1. Maar is daarmee dan ook de volheid de heidenen? Daar, wat is de volheid der heidenen? Ja, ja, je houdt dat goed Lijkt, vol, want je ja, hebt gelijk. Ja, precies. Nou, <laughs> wat gaat daar aan vooraf, aan uh, dat teken van de zoon des mensen? Mm -hmm. Dan gaan die oorlogen, in, in uh, Zagliia eh, 12, mm -hmm. 12 staat dat, die oorlogen om Jeruzalem. Mm. En dan zal in die tijd, dan zal vreselijke rampen zullen er over, de, over, de, over Jeruzalem komen. Ja. Heel gevaarlijk. En dan zegt de Heer Jezus, dan staat er in vers 9, zegt de schrift, in die tijd zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken. Ja. Zal, ik, staat er, zal ik zoeken, zal ik een aanleiding zoeken, zal ik een methode zoeken, of weet ik veel. En het gebeurt nog niet. En waarom gebeurt het nog niet? Omdat... Onze God en de God van Israël, zo genadig, genadig. Zo genadig is. Ja. Hij geeft de volken nog één kans. Dat is dat teken van de Zoon des Mensen. Ja. En Israël zal dan tot geloof komen. En in Zachariah 13 lezen we dat er een bron van reiniging komt in Jeruzalem. Nee. Nee? Dus Israël zal gereinigd worden. Ja. En afkoden en de tempelplein zal gereinigd worden. Ja. En de offerdienst zal ingesteld worden. En dan wordt Satan zo verschrikkelijk kwaad. Woedend wordt Satan. En dan zullen alle volken weer jullie naar binnen trekken. En de stad zal genomen worden, en de huizen zullen worden geschonden. En dan zal de heer Jezus in grote macht en heerlijkheid op de Olijfberg terugkomen. En het volk is verlossen. Die volheid der heidenen is de volheid van de boosheid. Dank je Jan uh, voor deze toelichting over de verhouding en over de, de rest die uh, overblijft steeds weer. En we hopen natuurlijk ook dat in Nederland. En een grote rest zal zijn en nog zal groeien. Ja, oh ja. ja. U thuis ook heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van de serie Eindtijden Provencie. En we hopen natuurlijk dat u ook de volgende week weer bij ons zult zijn. Graag tot dan. Als Israël klaar is, God klaar is met Israël, mm -hmm. dan komt de rest van de wereld ook aan de beurt. En dan zal alle knie zich buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is.